8 uur, Joris de Benitzki, met het NOS-journaal. Bij een brand in een stal in het Noord-Hollandse plaatsje Zwaagdijk-Oost... zijn tientallen kalveren omgekomen. Een aantal dieren is gered. Zij worden nagekeken door een veearts. Er raakten geen mensen gewond. Bij de brand kwam erg veel rook vrij. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. De grote grazers in het natuurgebied de Oostvaardersplassen... worden nog tot zeker eind deze maand bijgevoerd. Dan wordt bekeken of het nog nodig is, zegt de provincie Flevoland... Tot nu toe was er alleen sprake van bijvoeren tijdens de huidige vorstperiode. De plekken waar het voer wordt neergelegd worden in de gaten gehouden... om te voorkomen dat alleen de sterkere dieren ervan profiteren. Tot het bijvoeren van de koninkpaarden, herten en hekrunderen werd besloten... omdat boswachters werden bedreigd en mensen zelf hooi over de hekken gooiden. Het is in een groot deel van Nederland voorbij met de ijspret. Aan het einde van de middag werd in onder meer Utrecht en Amsterdam afgeraden nog het ijs op te gaan. In Utrecht waarschuwden de politie schaatsers, zelfs met megafoons. Voetbalbonden en voetbalcompetities mogen voortaan een videoscheidsrechter gebruiken. De internationale spelregelcommissie heeft de weg daarvoor vrijgemaakt. Tot nu toe moest om toestemming worden gevraagd voor het inzetten van een videoscheids. Als het aan de spelregelcommissie ligt, dan beperkt de videoscheidsrechter zich... tot beslissingen over doelpunten, rode kaarten en strafschoppen. Nadine Visser heeft bij de WK Indoor de finale van de 60 meter horde bereikt. Ze maakte veel indruk door in de halve finales het Nederlands record uit 1989 te verbeteren. Dat stond op naam van Marian Slager. De finale is vanavond om vijf voor tien. Dan het weer nog. Vanavond en vannacht kan er lichte regen of ijsregen vallen. In het noorden mogelijk wat sneeuw. De temperatuur ligt dan tussen de 0 en min 5 graden. Het kan dus glad worden op de weg. Morgen gaat het opnieuw dooien. Overdag droog, af en toe zon en 3 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal.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 De talisman is tijdelijk direct uit voorraad leverbaar en lease kan al vanaf 649 euro per maand. Bekijk de voorwaarden op renault.nl. Werkkapitaal nodig? Kijk op credion.nl voor de adviseur in de regio. Met Kras ziet u wereldsteden door de ogen van een local. Ontdek de verborgen parels van Lissabon. Bezoek een lokaal barretje in Valencia. Of geniet van verhalen over de rijke historie van Rome. Beleef deze en nog veel meer wereldsteden op een unieke manier. Ga naar kras.nl voor onze bijzondere stedentrips. We begrijpen waar u naartoe wilt. De wereld is kras. Het is een lekkere sport. Zaterdagavond, zometeen mooie duels om kwart voor negen. Daarover later meer. Eerst naar de duels. Bijvoorbeeld, die begonnen zijn om half zeven. Excelsior tegen AZ, Chris Wobbe. Ja, de thuisploeg gaat de strijd weer aan. Ontbeert geluk als Excelsior toch iets meer zelfvertrouwen laat zien. Dan kan het nog heel erg leuk worden. Voorlopig leidt AZ nog wel met 2-1. PSV Utrecht, Rachter Nieuweijer. Nou, Pereiro neemt aan. Plukt de bal uit de lucht op het strafschroepgebied. Uh, op de lijn van het strafschroepgebied bij FC Utrecht. Maar dan is hij de bal toch kwijt. Wel een corner. Het staat 3-0. We spelen nog 11 minuten. PSV gaat winnen van FC Utrecht. En Kirsten Wild en Amy Pieters nog steeds in de baan. Het loopt een beetje terreinen, denk ik. De koppelkoers, uh, Sebastiaan nog niet. En de druk neemt toe. Twaalf ronden nog te gaan. Druk neemt toe voor uh, Wild en Pieters. Want de Italiaanse dames sluipen dichterbij. We hebben nog maar 11 punten achterstand. En er komen nog twee sprints aan. Groot-Brittannië is los. Met 16 punten voorsprong op Nederland gaat het goud. Zeer waarschijnlijk dus naar de Britse dames. Excelsior Razzet, Chris trucjes, hakjes. Nu net een Zidane draai van Garcia. AZ krijgt de bal nu pas weg. Ja, er is wat te beleven hoor, op uh, Woudenstein. Tenminste, zo heet het stadion uh, officieus natuurlijk nog altijd. Bal nu bij uh, Theo Zwarthoet. AZ nog altijd aan de leiding met 2-1. Wil naastig de regie terug over het duel. Maar de regie is het voorlopig even kwijt. Omdat Excelsior de bal weer heeft. Nu Van Duinen. Van Duinen zoekt uh, Svensson op. Svensson moet uh, Van Duinen laten lopen. Bal gaat over de zijlijn. Inworp is voor Excelsior wordt nu snel genomen. Forte hij heeft de bal gegooid naar Pruins. Bruins had een hele goede vrije trap zojuist. Daar kwam Messi Oud net even tekort. Raakte de bal wel, maar met de knieën niet met de vreef. Nu een schot van Koolwijk uit de tweede lijn van de meter 25. Maar Bizot staat goed opgesteld. Dirigeert zijn medespelers naar voren toe. AZ wil graag de bal weer hebben. AZ wil kansen gaan creëren. Maar ja, datzelfde wil Excelsior natuurlijk ook. Want het speelt gewoon een prima avond. Uh, prima wedstrijd vandaag tegen de nummer 3 van de Eredivisie. Hetzelfde kan ook wel gezegd worden van AZ. Hoor. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. We hebben nog altijd dus die tussenstand van 1. Een... 2 in het voordeel van AZ. Karami nu. Diepe bal. Op Garcia. Die toch een goede invalbeurt heeft. Kan de bal niet bij zich houden. Maar Karami komt de bal vervolgens terug naar Alkmaarse zijde. Komt uiteindelijk uh, terecht voor de voet van Koolwijk. En die speelt weer naar Garcia. Garcia. Levi Garcia. Hij heeft alle wedstrijden na de winterstop nog gespeeld voor Excelsior deze huurling. Legt de bal nu even kort terug naar Kolwijk. De man met de meeste ideeën aan de Rotterdamse zijde. Dan gaat het naar uh, Mathij. Mathij met de lange bal naar uh, Svensson. Svensson kopt dan gevaarlijk door het middenweg. Is het daar uh, Mietje die de bal dan aanraakt? En uiteindelijk rolt de bal richting de voeten van Bissot. Is het weer even geweken het gevaar voor AZ? Want de is zijn weer in balbezit. In dit geval ligt de bal nog in de handen van Marco Bissot. Nog 10 minuten te gaan hier in Kralingen. Stand nog altijd... 1-2 in het voordeel van de zet. Hoe lang nog voor Wilton Pieters in de koppelkoers? Vier ronden en dan zit het erop. Belangrijk moment net bij de laatste sprint met zeg maar de normale puntentelling... toen Pieters de Italiaanse dames net voorbleef. Dat betekent dus dat Nederland een verschil heeft van 13 punten. Dan moet ik even zelf uitrekenen, want het systeem ligt eruit... dat het dat alle punten bijhoudt en dat Nederland onderweg is... naar de zilveren medaille achter de Britse dames. Of Nederland moet in de laatste drie ronden nog een ronde voorsprong... Pakken, maar dat gaat echt niet gebeuren, want het Britse koppel Archibald en Nelson laten uh, Pieters en uh, Wild helemaal niet los. De laatste twee ronden gaan bijna in en dan komt die Britse sneltrein alweer. Vooral uh, Katie Archibald, vorig jaar wereldkampioen op het Omnium, heeft laten zien dat ze hele snelle en hele goede benen heeft. Zet nu aan, gaat over het uh, Italiaanse uh, koppel heen en Kirsten Wild probeert aan te haken. Die kent Archibald trouwens goed, want Archibald is in het dagelijkse leven zeg maar, op de weg. Ploegenoten van Kirsten Wild bij Wiggle High Five. En dan klinkt de bel voor de laatste ronde. Zijn de juryleden nu volgens mij ook het overzicht helemaal kwijt. Maar is het in ieder geval Archibald die aan de leiding gaat. Wild zit in derde positie. De wereldtitel gaat naar de Britse dames. De tweede wereldtitel ooit op de koppelkoers. Gaat naar Catherine Archibald en Emily Nelson. En Nederland dus met Kirsten Wild. En Amy Pieters uh, eindigt, volgens mij berekening althans, op de tweede plaats. Ik kijk eventjes of het systeem alweer is aangeslagen. Nee, dat is het niet. Die zijn volgens mij nog de fotofinish van de vorige sprint aan het bekijken. Kirsten Wild kijkt ook om naar het scorebord van wat ben ik nou geworden. Nou, volgens mij is Nederland tweede geworden. Als ik het goed heb berekend met 30 punten, 20 punten minder weliswaar dan Groot-Brittannië. Dat was echt veruit de beste. Maar Nederland pakt de zilver medaille met Kirsten Wild en Amy Pieters op dit wereldkampioenschap op de koppenkoers voor Kirsten Wild, Dus inmiddels alweer haar derde medaille Na de twee gouden medailles op de rit in lijn en op het omleer. PSV tegen Utrecht. Racht aan Niemeijer. Zeven minuten nog voor PSV zou je zeggen om nog een vierde te maken. Om het krachtsverschil nog wat verder in doelpunten uit te drukken. Hoewel het positiespel van Utrecht is misschien wel gewoon beter geweest dan dat van PSV. Dat heel effectief is geweest. En PSV heeft de bal op de eigen helft met Lucas in de ploeg gekomen voor Jorrit Hendricks. Die geel kreeg. Volgende week tegen Willem II geschorst zal zijn. Misschien wel een beetje tegen een rode kaart aan zat een tweede gele kaart. Er ging er hard in bij Ayoub, Dat was het duel waarvoor hij geel kreeg. Maar ja, Utrecht zal het gevoel hebben dat er meer in zat. Gaat voor het eerst in negen duels verliezen. Eerste nederlaag ook voor Jean-Paul de Jong. En nu tussen het Ramselaar. Probeert nog een keer Van Ginkel te lanceren. Daar zit Leibin tussen halverwege zijn eigen helft. Utrecht met Kali, laatste invaller. We zagen Dessers komen. Gurtler, toen Utrecht 3-0 achter stond. Geloofde blijkbaar Jean-Paul de Jong nog in een goal. En zo gek was die gedachte op dat moment ook niet. Maar met nog maar een minuutje of zes te spelen gaat het natuurlijk niet meer lukken. Utrecht verdient wel een doelpunt eigenlijk voor de eer... Het is Ajoep die goed gespeeld heeft. Moeilijk van de bal te krijgen. Een aantal keren aangetikt aan de linkerkant. Dan van de marel. Oh, oh, oh. Die schiet hem vanaf de punt van het strafschopgebied. Maar raken links langs de kruising. Ja, dat is uh, toch ook wat voor uh, die uh, linker verdediger die er al uh, twee maakte dit seizoen. Scheelt niet veel. Die bal daalt uh, goed, maar van de Madel, ja, ik zeg het nog maar een keer. De man die de paal raakte is er ook nu uh, dichtbij. De paal raakte die in de eerste helft, ja, schudt met het hoofd met de handen in de zijmark van de Madel. Ook in dat besef van, ja, als er toch een klein beetje meer had meegezeten, hadden we hier gewoon een resultaat kunnen boeken. Daarin heeft hij gelijk. Utrecht staat uh, nu vierde, maar staat natuurlijk wel onder druk van uh, bijvoorbeeld uh, Feyenoord. Wat graag nog wil gaan klimmen. Die vierde plaats kan belangrijk zijn aan het einde van het jaar. Als er een vrije trap is voor Willem Jansen. In de, nou ja, op de rand van de middencirkel is het Levin. Gaat het naar de rechterkant. Naar de Klieg zou mee kunnen geven aan die rechterzijkant. Maar kiest voor Kleiber. Een beetje in de as van het veld. Ja, het verhaal van PSV dit seizoen zit in deze wedstrijd. Je hoeft helemaal niet zo goed te spelen. Maar als je de doelpunten maakt en met een beetje fortuin wegkomt... Ja, dan staat het 3-0. Pak je weer drie punten. Voorlopig tien meer zometeen dan, dan Ajax dat morgen speelt. We hebben op de klok nog vijf minuten. 3-0 Utrecht op bezoek bij PSV 3-0 achter. De spanning zit er nog volop bij Excelsior tegen AZ. Chris, ik denk dat we je nog vaak gaan horen de komende wat is het minuutje van 8-9. Ja, dat denk ik ook. Excelsior speelt... met en Leo Hart, hetzelfde kan gezegd worden van Van der Gaag. Die Wout Vaas heeft gewisseld voor Anwar Hadouir. Die voornamelijk vanaf de linkerkant indraaiende voorzitter moet gaan geven. Richting Mike van Duinen. Dat gebeurde al zo even. Pissot kwam zijn doel uit. Klemde de bal niet met boksen hem naar de grond toe. En toen was het Fijk die de bal half raakte. En met een boog naast de paal ging de bal over de achterlijn. Weer een mogelijkheid dus voor Excelsior. Dat hartstochtelijk aanvalt. Nu vanaf de rechterkant van het veld. Garcia Bal aan zijn voet. Mag lang in balbezit blijven. Want AZ loopt volledig terug. Het uh, valt niet meer aan. Het is ongelooflijk Dat hebben we toch al wedstrijden lang niet meer gezien. Aan Alkmaar zijn zijde. Dat is natuurlijk ook een compliment voor Excelsior. Dat nog wel volgt. Want het is 1-2. Nog altijd in het voordeel van AZ. Nu een overtreding van Matthij op uh, Weghorst. Nee, het is een inworp voor Excelsior, zegt Paul van Bokkel. Die lekker laat doorvoetballen, dat uh, komt het wel ook ten goede. bal is inmiddels alweer binnen de lijnen. Ligt bij Ryan Kalwijk, de man met de ideeën. Gaat hij voor een lange paas? Nee, toch voor de bal in de breedte. Naar uh, Hadewier, die natuurlijk ook tegen uh, Spartal in de slotfase beslissend was met een doelpunt. Toen won Excelsior met 3-2 door een vrije trap van zijn voeten. Nu gaat de bal naar Van Duinen, zet zijn hoofd er tegenaan. Ja, er is Fortes ook nog mee. Dan is het Svensson met een uiterste krachtinspanning die de bal over de zijlijn glijdt. Inworp voor Excelsior aan de linkerkant van het veld. Halverwege de helft van AZ naar Bruins gaat het dan. De combinatie terug. Dan zijn de meeste spelers van Excelsior weer voor de bal. Is het nu Fijk in de middencirkel? Is het alleen Til die heel voorzichtig een beetje druk komt zetten? Is het uh, nu uh, Excelsior nog steeds in balbezit? Is het Mathij die de bal eerst even naar achter haalde om Til uh, wat van eigen helft te lokken? De combinatie komt er nu niet goed uit bij Excelsior. Aan de rechterkant van het veld is het weer even adempauze voor AZ. Mat Steuntjes mag de bal in gaan werpen. Het is een inworp voor AZ. De hoogte van de middenlijn. Aan de linkerkant van het veld. Nee, het moet toch Oude Jan het gaan doen? Nou Jan, wacht eventjes, de tijd tikt onder meer, tikt uh, langzaam weg. We zitten nu in de 87e minuut, nog steeds die voorsprong daar voor AZ. De bal bezit nu ook. Svensson komt naar voren toe. Daar ligt wat ruimte aan de rechterflank. Johan Bax wordt niet bereikt omdat Fortes goed instapt. In tweede instantie is het Svensson die de bal toch weer naar voren speelt naar Johan Bax die wat meer ruimte heeft. Komt dan om, hadden we hier binnen. Lift de bal dan naar. Helemaal niemand. Het is uiteindelijk Excelsior dat de bal wegtrapt. Bal gaat over de zijlijn. Nee, niet. Het is Fortes die eraan zit. Blijft dan uh, aan zit in balbezit. Omdat uh, Mietje erachteraan loopt. Mietje naar Koopmeiners Op de as van het veld. Hij opent weer naar je handbaks, Maar die laat de bal onder zijn voeten doorgaan. Inworp nu voor Excelsior. Spannende slotfase van een leuke wedstrijd. Maar nog steeds is het tand. 1-2 in het voordeel van AZ. Dan zitten we in de 87 e minuut. Leuk was het ook in Eindhoven. De, af, de afgelopen wat is het, 88 minuten, denk ik, Nagla. Zijn leuk? Ja, hè? Ja, toch? Ja, nee. Ik heb een heerlijke wedstrijd gezien. Nog een minuutje of twee. 3-0. Ja, het had ook anders kunnen zijn wat de doelpunten betreft. Nou, laat ik dat niet te vaak zeggen. Maar dat is wel het verhaal wat verscholen zit in dit duel. Utrecht combineert doet dat aan de linkerkant van het veld. Er gaat nog een invaller komen zometeen. Negende invalbeurt zal het worden voor Rosario. We zagen dus al uh, Lucas komen. Mauro uh, Junior had ik nog niet genoemd. Nou, die wissel bij PSV komt er nu. Marco van Ginkel, de aanvoerder, krijgt uh, nou ja, rust voor de laatste minuut. Hij uh, geeft de aanvoerdersband uh, af doet dat aan Lucas. De Jong voor die slotte minuut. PSV staat met 3-0 voor. Heeft niet heel veel kansen laten liggen. Ik heb nog een keer een moment gezien. Met de jong tijdje geleden alweer. En uh, nou, Utrecht mag nog een keer een vrije trap gaan nemen. Kans zich gaan richten op de volgende wedstrijd thuis tegen Vitesse. Die vrije trap is genomen naar Van der Streek. De man uit de beginfase van de wedstrijd. Komt niet aan de bal. Nou, Het scherm geeft aan wie de man van de wedstrijd is. Dat is Daniel Schwab. Nou prima. 3-0. Geen idee waarom. 3-0. PSV leidt tegen Utrecht. Ja Excelsior tegen een, uh, AZ. Een soort van uh, alles of niets lijkt bij je, hè? De komende minuten. Als ik jou zo uh, beluister dan... Wat best voor Excelsior? Ja, dat uh, schreeuwde het publiek ook vanaf de tribune. Alles of niets. En Excelsior gaf daar gehoor aan. Nu een merkwaardig moment. Even overleg tussen Weghorst en uh, Jahanbaks vanaf het veld richting de zijkant van de bron. Was even heen en weer uh, gebaard. En op een gegeven moment begon, ging uh, Jahambax zitten. Die lijkt wat verrekt te hebben. Het lijkt zomaar op een hamstringblessure te zijn. Dan is het. Denk ik van Overeem die in het veld gaat komen. Dus in die slotminuten. Voor de toch wel serieus geplaatste Johan Baks. Zo lijkt het in ieder geval. Heeft ja, het natuurlijk ook heel veel zeg. speelminuten. Ja, dat is zeker een aardelading, Robert. Maar goed, we moeten maar kijken of dit ernstig genoeg is voor je handbaks om dus een aantal wedstrijden te moeten gaan missen. Ik denk dat het zijn hamstring is van uh, zijn linkerbeen. Ja, het is inderdaad van overheen die erin gaat komen voor je handbaks. Dan worden het nog spannende minuten. Laatste minuten. Want ik denk dat we echt wel wat passuretijd bij krijgen. We zitten nu inmiddels in de 89e minuut. En uh, de wedstrijd heeft wel even stilgelegen. Bal nu in bezit van AZ. Aan de linkerkant van het veld. Seuntjens, Seuntjens neemt de bal mee. Kapt dan terug. Ja, komt door bij Koolwijk. Gaat dan de combinatie aan met Til. Til die dan terugloopt. Eigenlijk de verkeerde kant op. Vindt de bal uh, wel nog aan de voeten. Speelt via Aoyan naar uh, Weghoos. Weggers dan naar Til. Til weer naar Aoyan. Dat ziet er goed uit. Dat gebeurt allemaal aan de linkerkant van het veld. Lage bal naar Til. Nee, diens uh, Paas wordt eruit gehaald. Zeuntjes pikt op. Zeuntjes. Kan hij gaan schieten met rechts? Nee. Legt de bal opnieuw naar Til. Opnieuw vanaf die linkerkant van het veld. Dan gaat de bal naar rechts naar Van Overeem. Maar die is onzuiver waardoor uh, is er tussen kan komen. Maar dat uh, had Svensson al een beetje gezien. Die wacht die bal gewoon op aan de rechterkant van het veld. Op de helft van Excelsior. Nu wordt de bal even teruggespeeld. AZ wat langer in balbezit deze periode. Wuitens dan. Lage bal op uh, Seuntjes. Die keihard moet werken om die bal nog vrij te maken. Het lukt hem wel. Speelt dan naar Aoyan die doorgelopen is aan de linkerkant van het veld. Maar nu moet Aoyan terug. Want uh, we krijgen vier minuten extra speeltijd. We zitten nu in de 90 minuut. Dat wordt nog eventjes genieten, denk ik, voor het publiek. De bal ligt nu bij Van Overeem. Aan de rechterkant van het veld. In de diepte is het dan Weghorst. Die wordt aangespeeld. Draait terug naar binnen toe. Weghorst nog altijd. Punt op de bal naar til. Til, goede combinatie. Naar nou, Van Overeem. Aan de rechterkant van het veld. Maar die voorzet goed zijn, is die. Op de vuisten van Zwarthoed kan. AZ de bal even niet meer onder controle houden. Is het nu Excelsior dat met Bruins naar voren te komt. Is het Fijk. Ishem Fijk aan de buitenkant naar Hadawir. weer, Keurig vrijgemaakt. Nu door de as van het veld wil hij de opening vinden aan de rechterkant van het veld. Hij vindt hem na zich in de vorm van Ryan Kalwijk die nu naar voren te komt. 91 minuten. Stand nog altijd 1-2 in het voordeel van AZ met Excelsior dat maar weer eens naar voren te komt. Bruins combinatie met Fijk. Driehoekje. Gaat, ziet er ook goed uit. En dan is het baltempo wel iets te laag om het AZ echt moeilijk te maken. Is het Hadouir. Die nu dan die versnelling aangaat. Op de as van het veld. Wijkt een beetje uit naar de rechterkant van het veld. Wordt dan aangeraakt. Getoucheerd door. Weghorst. Die kan het niet geloven. De lange spits van AZ. Maar de vrije trap is een feit. Heel... Slim gelopen van Hadewier. Het was eigenlijk een soort stilstaande situatie. Hadewier zag even dat hij 10, 20 meter zat. Ging de sprint aan. En hoopte eigenlijk op een overtreding van Weghorst. Die kwam dus. En zo ligt de bal twee meter buiten het strafspit van Excelsior. Aan de rechterkant van het veld. Wordt dit dan de vrije trap waar Excelsior de hele wedstrijd al op hoopt? Wordt dit dan misschien de gelijkmaker? Hishem Veik gaat het doen met het linkerbeen. Fijk is een specialist, dat weten we allemaal. Bissot zenuwachtig staat hij bij de eerste paal. Drie man in de muur. De bal ligt echt aan de rechterkant hoor. Bij de rechterpunt van het vrassengebied. Daar komt de aanloop, daar komt de bal en die gaat dan een half metertje over. En is het gevaar weer even weg. Jongen, wat is het toch spannend. Maar nog steeds AZ aan de leiding in de 92 e minuut met 1-2. Spelen ze bij jou nog vanachter? Nee, het is klaar in Eindhoven. Het is 3-0 geworden voor PSV. Na een kwartier het eigen doelpunt van Lewin in de 21ste minuut. De Jong naar die goede Utrechtse openingsfase. 3-0 werd het Bergwijn in de 51 e minuut. Ja, de Franje vanavond kwam dus heel duidelijk van Luc de Jong... Maakte zijn tiende met een hele fraaie, bijzondere omhaal. Dat uh, was het moment van de avond. En hij werd ook man van de wedstrijd. Ik zag er straks Man of the Match en een hele grote vijf op het scherm. Toen uh, dacht ik, nou, dat zal dan Daniel Schwab wel zijn. Maar, maar die vijf van de kan weet ik niet. Maar natuurlijk is de man van de omhaal ook de man van de wedstrijd. Dat is uh, Luc de Jong. 3-0. PSV 10 punten meer dan Ajax. Dat kan morgen dat gaatje weer verkleinen tot 7 punten. Maar ik zou willen zeggen, een stukje regie vanuit Eindhoven. Terug naar Chris. Gebeurt het dan nu in de slotfase. In de 94 minuut voor Excelsior. De ploeg gaat weer naar voren toe. Naar Bruins. Aan de linkerkant van het veld. Komt hij naar binnen toe. Bruins nog altijd in bal. bezit. zo. Flinke ingreep van Hadzi Diakos. Daar schrikt Excelsior een beetje van. Omdat het uh, uiteindelijk Kalwijk is. Met een halve voorzet. Wel met een hoge boog. Maar de bal gaat voorlangs. Dat was een uh, ingreep met veel risico. Van Hadzi Diakos. Maar hij was op de bal. En dus goed gekeurd. Bisot heeft nu... Het publiek begint natuurlijk te fluiten. En uh, ook wat klachten richting Van Boekel. Ook van Van der Gaag. Schiet nou toch eens op man. Maar Van Boekel heeft zijn rug gedraaid naar Bissot. En gaat nu dan het gesprek aan met Van der Gaag. Dat hij niet zo moet zeuren. Ach ja, laat toch gaan denk ik dan. De, de trap is uh, nu genomen. Opgevangen door Excelsior. Er wordt het uh, blok gezet op uh, Van Duinen. Door Ouwejan. Excelsior wanhopig vechtend voor het balbezit. Het balbezit komt er via Kolwijk. Die de bal wat loopt naar voren trapt. Is het uiteindelijk Koopmeiners die hetzelfde doet. De bal wijkt uit naar de linkerkant van het veld. Nog steeds 1-2 dus de stand in het voordeel van az Excelsior. Gaat het dan nog één keer lukken voor de ploeg die alles heeft gegeven? Met name in die tweede helft en zeker niet de minder is geweest van AZ dit duel. Wout Vaas zit natuurlijk al lang al op de bank. Het is uh, Matij. Matij dan. Met de bal naar voren toe. Weggehaald door Wuitens. Is het de Seuntjes die de bal maar eens een peer geeft. Naar voren toe. Naar, omhoog. Is het uh, Weghorst die buiten spel staat. En heeft ook iets gedaan bij Matij wat niet helemaal mocht. Is het van Overen. die de bal dan een beetje listig wegtrapt. Krijgt er meteen reactie op. Oh, Het is Van de Brom ook die naar die vierde bal gebaard. Is het nou toch al eens afgelopen? Zwartwoetsen denkt van nee. Want hij trapt de bal ver naar voren toe. De bal komt op de helft van AZ. Aan de rechterkant van het veld Garcia en dan Bruins. En dat is dan de laatste balomwenteling geweest. Een zeer zwaar bevochten zegen van AZ. Excelsior heeft werkelijk alles gegeven. Er zat meer in. Maar het heeft niet mogen baat op deze leuke avond. Leuke mooie wedstrijd gezien. Die AZ winnend afsluit door een eigen doelpunt van Zwarte Hoed. Daarna was het Jahan Baks die diagonaal de 2-0 op de schouwt En uiteindelijk was het Messe Hoed met een mooi geplaatst schot. Hij bracht de spanning terug in de wedstrijd. Uit 1-2, maar die stand is niet meer veranderd. az wint met heel veel moeite bij Excelsior 1-2. Goed, Excelsior AZ is uh, 1-2 en PS2. FC Utrecht ook net afgelopen uh, 3-0. Zometeen NAC Feyenoord en de tegen Wilm II. Ik heb dit feeling in mijn bones. Het electric wavy when I turn it on.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 Justin Timberlake en kent uh, Stop the Feeling. De Dine Visser liep iets meer dan een uur geleden een nieuw Nederlands record... in de halve finale van de 60 Meter Horde. Bij uh, het WK Indoor liep ze een nieuwe toptijd 7,83. Het record van 7,89 van Jan Olieslager uit maart 1989. Al de net kleurentelevisie is daarmee uit de boeken geschreven. Ja, uh, Marjan Olieslager, goedenavond. Goedenavond. Nou, je bent je record kwijt. Dat is ook wat. ja. Nou, dat is uh, geweldig voor Nadine. Ja, voor... En ik denk uiteindelijk ook voor atletiek, want dat werd ook een keer tijd. Ja, hoe heeft het zo lang kunnen staan, zeg, sinds 1989? Ja, daar kan je op verschillende manieren tegenaan kijken. Ik denk dat het ook gewoon een, een pittige koor is om uh, te verbeteren. Uh, ik, ben gewoon, ik vind toch Nadine dat het er nu gelukt is. Het zat er al aan te komen, het is niet echt een verrassing denk ik. Zeker voor de mensen die haar wat langer volgen. Het is echt heel mooi dat het nu gelukt is. Ja. Denk je dat het nog harder kan in, in de finale... als je in de halffinale al dit loopt? Uh, nou, dat, ik, dat kan ik vanaf deze afstand niet zo goed beoordelen... Uh, uh... Ik weet niet of Nadine nu al op het top zit van haar vorm van vandaag, zeg maar. Hm. Uh, ik denk dat ze uiteindelijk wel harder kan lopen dan dit. Ik weet niet of dat in de finale gebeurt... maar ik denk dat ze uiteindelijk nog wel harder kan lopen dan dit. Ja. Um, doe je eigenlijk zelf nog iets in de atletiek? Uh, oh ja, zeker. Uh, ik heb beheerst samen met een groep van zeer gedreven trainers... een opleidingscentrum in Rotterdam, een RTC... Waar we, uh, relatief jonge atleten vanaf een jaar of 15 enthousiast proberen te maken voor de exclusieve onderdelen uh, en voor topsport. Ja, je hebt Sharon de Bakker ook onder je hoede, begrijp ik, klopt dat? Ja, dat klopt. En dat zijn ja. weer een concurrenten van Nadine Vissen? Nou, ik weet niet of het een concurrent is, maar het is in ieder geval ook een liefhebber van lopen. Ja, ja, dus je moet aan de bak, zullen we maar zeggen. Um, nou, ik weet het niet. Ik denk dat de Sharona hard aan de bak is. Ze is af, toevallig afgelopen week geopereerd van een van haar agrinspezen. Dus ze moet in ieder geval hard aan de bak om te revalideren. En daarna aan de bak om gewoon weer op het niveau terug te komen waar ze was. Ja. En ik ja. denk dat ze voldoende ambitie heeft om dat allemaal nog te willen doen. Ja. Zeg de, Nog even, hè. toen je in 1989 80, dat Nederlandse record liep... had je toen al een beetje in de gaten van nou, dit is wel erg hard... dat gaat wel even blijven staan? Of had je het niet verwacht? Um, nou, je zegt nu twee dingen. Het is wel hard, want ik heb daar in die tijd ook uh, uh, finales van EK's en WK's mee gehaald. Dus dan weet je wel dat het uh, een uh, tijd is die wel ergens voor staat. Maar je kan natuurlijk niet voorzien dat het zo lang blijft staan. Nee. Nou ja, goed, ik, ik kan me voorstellen dat je dacht van, nou, dit is wel... Uh, hier gaan ze moeilijk aankomen, maar dat, dat besef heb je niet gehad. Nee, nee, nee, dat heb ik niet gehad. Nee, maar het is ook moeilijk nee. te voorspellen natuurlijk. Je weet niet wanneer er weer iemand opstaat met... Uh, uh, ik zou bijna zeggen, uh, een paar goede benen en een goede kop erop. Ja, zo is het. Nou, dat was bij jou het geval. Dat, dat is nog het geval. En het Nederlands record heeft gestaan sinds maart 1989. Het is nu uit de boeken en is nu van uh, Nadine Visser. Dankjewel, Marjan slager oh, ja, Graag op de volgende keer. Marjan slager was dat. Dus tot verkoord recordhouder, Nederlands recordhouder... op de 60 meter horde. Dan Koen Smet. Die heeft de halve finales bereikt op de uh, 60 meter horde bij uh, de WK ook. Uh, voor Smet uh, zijn de WK het eerste grote toernooi in vier jaar tijd. Hij kampte met depressies. Maar is weer terug aan de Atlantiek uh, top. Floris van Horen die, uh, sprak hem zojuist na de series. Met wat voor gevoel stond je aan de start, Koen? Oh, ik was erg zenuwachtig. Ik had uh, iets gedaan wat ik nog nooit had gedaan voor een wedstrijd. En dat was uh, heel veel rust nemen. Uh, maar ik ging er wel vanuit dat, uh, dat ik vandaag goed zou gaan lopen. Alleen hoe goed, dat zou ik niet weten. En uh, ik moest bij de beste vier zitten, dat wist ik. Ik had de vierde seizoenstijd in de serie. Dus uh, ik wist als ik ging doen wat ik kon doen, dan had ik de halve finale. Maar dan moet je nog wel eventjes doen. En uh, een, nou, ondanks een slechte race voor mezelf, toch een hele snelle tijd gelopen. En uh, ja, ik denk dat in de halve finale wel uh, mooie dingen kunnen gebeuren. Ja, dat, dat rust nemen voor de race, je zegt heb ik nog nooit gedaan. Is het een soort experiment dan? Nee hoor, kijk het is algemeen bekend dat uh, als je rust neemt dat je lichaam... Uh, zelfsprekend uitgerust is. Uh, ik heb natuurlijk niet niks gedaan, maar uh, ja, ik heb al mijn energie gespaard, opgespaard deze week om uh, nou, hier te knallen. Uh, vooral in de serie. Dus ik was alleen maar bezig met deze serie en nu uh, komt er een extra ronde, hoop ik. Misschien twee. Dat, uh, ja, dus die rust, weet je, dat is goed van mijn lichaam geweest. Ik heb hard gelopen nu. Eigenlijk heel makkelijk. En, uh, ja, zoals ik tijdens de race liep en ik liep naast die manga en die liep nu 62. Ja, ik weet niet, er kan wel mooie, mooie dingen gebeuren. Ja, maar je zegt, ik, ik doe dat anders nooit en ik kan me voorstellen bij een WK indoor dat je dan niet eh, afwijkt van de, de bekende paden. Nee, kijk, ook voor mijn andere wedstrijden neem ik altijd rust, hoor. maar uh, we vlogen hierheen op woensdag. En normaal gesproken zou ik op, uh, op donderdag dan of zo zou ik nog wat gaan doen op de baan, maar ik, was, ik had gewoon veel vertrouwen. En ik voelde, mijn lichaam voelde goed en ik, ja, het enige wat je dan nog kan doen is geblesseerd raken. Dus ik heb wat in het hotel heen en weer gelopen op mijn schoentjes. En uh, dat was het eigenlijk. Dus gewoon, ja, voor de rest lekker op bed. een Beetje serie kijken. Met welk doel begon je aan dit kampioenschap? Ja, dat is de vraag die me denk ik het meest is gesteld afgelopen anderhalve week. Welk doel? Maar voor mij was het niet echt een doel van ik wil een finale of ik wil een bepaalde tijd lopen. Natuurlijk in mijn achterhoofd wel, maar het hoofddoel was gewoon ik ben weer op mijn WK. Ik ga hiervan genieten. En uh, ja, ik wilde gewoon de race lopen die ik kon lopen. Gewoon de beste koen zijn op dat moment. Uh, ik denk dat ik vandaag uh, de beste Koen was, maar dat mijn race niet de beste Koen was. Uh, ja, dus dat was mijn doel. Weet je, ook vanmorgen weer de halve finale komt eraan. En, uh ook daar wil ik gewoon mijn allerbeste race neerzetten. En ja, wie weet, als ik een tien harder loop... dan kan je zomaar in de finale staan. Goed, die uh, halve finales die, uh, staan overigens gepland voor morgen. En dan gaan we naar uh, de volgende twee wedstrijden. Laat maar eens beginnen. Daarbij NAC tegen Feyenoord, Arma, Afsaroglu, Dagama. Het is uh, een kwartiertje voor het duel. Ik ben benieuwd uh, hoe de opstellingen eruit zien. Uh, Van Persie bijvoorbeeld, staat hij in de basis? Nee, gek genoeg niet. Dat verbaast ons eigenlijk allemaal wel. Want hij speelt goed de laatste weken. Alleen ze zijn uh, ja, toch wel heel erg voorzichtig met hem. De man van glas. Zo wordt hij blijkbaar gezien in de Kuip. Want opnieuw uh, niet in de basis. Twee wedstrijden in de week. Dat is nog iets te veel voor Van Persie. Uh, dat is de uitleg van Giovanni van Broncos. Maar jammer is het wel, want Van Persie was het lichtpuntje ook afgelopen woensdag In die bekerwedstrijd die Feyenoord won. Met... Uh, 3-0 van Willem II. En dan is het toch jammer dat hij niet speelt. Zijn vervanger op het middenveld is Jens Stoornstra. Maar bij Feyenoord zien we veel wijzigingen. Ook door blessures en schorsingen van de Heide geschorst. En hij wordt vervangen centraal achterin door Erik Bottegien. Renato Tapia is de vervanger van de aanvoerder. Karim El Amadi. Die geblesseerd uit die wedstrijd kwam tegen Willem II. En daardoor niet mee kan doen in deze wedstrijd. Het is de dag dat Feyenoord ontroond kan worden als landskampioen. Want door de overwinning van PSV... Is het zo dat als Feyenoord hier niet wint van NAC, dat al in speelronde 26 duidelijk is dat Feyenoord de landziel dit jaar niet gaat verdedigen? Nou weet iedereen al lang dat Feyenoord ook niet uh, dit seizoen kampioen gaat worden. Maar toch is dat wel pijnlijk als je al zo ver voor het eind van de competitie weet dat het niet gaat lukken. Het is een beetje het seizoen in het notendop van de regerend landskampioen die in de competitie gewoon moet proberen vierde te zien te worden. Want derde dat lijkt al onhaalbaar. En dan uh, hopen op 22 april in de finale van AZ te kunnen winnen. En dan afscheid te kunnen nemen van dit seizoen met toch nog een prijs. De tegenstander vanavond, dat is NAC uit Breda. Een avondje NAC voor het eerst weer in 35 jaar. Dat NAC vijfde op een zaterdagavond wordt gespeeld. En met NAC, ja, die zijde degradatie hebben we wel een buffertje. Inmiddels van een punt of vier. Precies vier punten zelfs, met Twente, dat is e staat. En dat ziet er dus goed uit. Ze zullen nog meer punten moeten binnenhalen. Maar het is wel lekker om in deze fase van de competitie even een... Marge te hebben van vier punten. Dan weet je in elk geval dat als je een keer niet verliest. dat het de dag daarna niet al gelijk fout zit. Dat is wel fijn voor Nak met Oud-Fijnhoord-spits. Mitchell tevreden in de punt van de aanval. Die doet het goed. Sinds hij bij Nak speelt. heeft al twee doelpunten gemaakt. En verder El Alucci daar geblesseerd. En zijn vervanger is Paulo Fernandez. Zaterdagavond kwart voor negen. Breda uitgelopen natuurlijk. voor deze wedstrijd in het Radverlegstadion. Nak Feyenoord. Het gaat over exact 12 minuten, als het goed is, begin En dan begint ook, uh, als het goed is, Heerenveen tegen Willem II. Richard van der Maade, uh, Richard Heerenveen. Ja, ik weet niet wat ik ervan moet denken. Het is zo weer zo als wat. Ja. Uh, Willem II, uh, de laatste vijf wedstrijden twee keer gewonnen. Waaronder, uh, volgens mij behalve de Roda, als ik me goed kan herinneren. Dat was een belangrijke overwinning. En daardoor een beetje los van die degradatiestreep. Maar er moeten nog wel wat puntjes gehaald worden. Willen ze lekker kunnen zitten hè, in, in Tilburg. Ja, ze hebben wat lucht. Dat is absoluut waar. Erwin van der Looy, de coach van Willem II, zei dat ook vooraf die wedstrijd vorige week. 1-0 e overwinning op rode JC was ongelooflijk belangrijk. Afgelopen woensdag kansloos verloren in de halve finale van de beker. Armand zei dat al tegen Feyenoord. En dus kan Willem II zich helemaal richten op lijfsbehoud. En de marge van NAC, ja, die is er inderdaad. Maar bij Willem II is hij dus nog ietsje steviger met twee punten meer. Nu 23 in totaal en een uitoverwinning op Herenveen zou natuurlijk helemaal helpen. En je zei het al een beetje, Herenveen het is wisselvallig. Ik heb ze hier vorige week zien spelen tegen Excelsior. Heel veel kansen. 22 doelpogingen, maar 6, slechts 6 schoten tussen de palen. Heerenveen verloor met 0-1 uiteindelijk. Dat duel vorige week hier in het Abelenstra stadion. En Jurgen Streppel, de coach, heeft Dumfries. En dat was natuurlijk wel te verwachten. Vorige week geschorst. Weer teruggezet in het elftal. Rechtsbek. Verder geen wijzigingen. Ook voor in met Zeneli en Eudekaart, en ook weer Reza in het punt van de aanval. Allemaal ongewijzigd Bij Willem 2 wel wat veranderingen, vooral op het middenveld. Daar is voor de tweede keer dit seizoen een basisplaats voor de 31-jarige Cameroonees Ejong Eno. De oud-voetballer van onder meer Ajax. Hij wordt verwacht in een controlerende rol voor de vier verdedigers van Willem 2. Elmo Liefting ook in de basis, net als woensdag tegen Feyenoord en Ben Rienstra. Zal vanavond, ook niet helemaal voor het eerst door, de aanvallende middenvelden zijn in een soort 4-4-2 formatie. Met een ruitenspeler dus in de punten achteren. En Rienstra dicht tegen de twee centrumspitsen aan. Okbetje en Sol, de twee topscorers ook van Willem II. Sol heeft er eentje meer gemaakt, Team Okbetje, 9 Ja, de wedstrijd gaat hier dus om kwart voor negen beginnen. De Veen in een soort van niemandsland probeert nog alles... om natuurlijk die playoffs te bereiken. staat nu negende, de achtste plek zou genoeg zijn... Maar dat wordt nog lastig zat, want Heerenveen voetbalt de afgelopen weken absoluut niet goed. Week is over. Sebastian in Apeldoorn, Annemiek van Vleuten in de baan. En uh, nog binnen de eerste kilometer kunnen we nu al zeggen... dat de wereldtitel naar Chloe Dygert gaat. Dat wisten we natuurlijk ook wel na de kwalificaties. Want daarin was de Amerikaanse, 21 jaar jong... al 9 seconden sneller dan de nummer 2, dan Annemiek van Vleuten... En uh, ja, aan het begin van deze finale uh, is het al overduidelijk. Want Van Vleuten ligt nu al nou, zo'n zes seconden achter op Dijkert. En Van Vleuten gaat dadelijk achterhaald worden in deze finale die nooit een finale is geweest. Knap is het wel van Annemiek van Vleuten dat ze hier staat. Want ze rijdt nog niet eens een half jaar op de wielerbaan. Dijkert doet dat al sinds haar jonge jaren. Annemiek van Vleuten, de wereldkampioene, individuele tijdrijden. rit tegen de nummer vier van dat WK vorig jaar in Noorwegen. Maar die nummer vier van dat WK, het grote tijd talent uit de Verenigde Staten. Chloe Dijkert strijkt nu op Annemiek van Vleuten neer in deze finale. Gaat erop en erover. Het is nooit een echte finale geweest. Dijkert heeft de halve baan achterstand waarmee ze begonnen aan deze finale dus al goed gemaakt. Nog binnen de twee kilometer. En dus is het alleen nog de vraag, zit er eventueel een Nederlands record in nog voor Annemiek van Vleuten? Dan moet ze sneller rijden dan dat ze vanmiddag mee deed. Maar dat wordt moeilijk. Ze komt nu wel Dijkert en Van Vleuten hebben op dit moment dezelfde snelheid. We zijn in de laatste kilometer bezig. Hier komt de Amerikaanse weer langs. Loopt nu niet meer zo supersnel meer uit op Annemiek van Vleuten... dan eerder dus in deze finale. De Amerikaanse, die nu zelfs een beetje stilvalt aan de overzijde... gaat dus het goud veroveren. 21 jaar jong, 2,5 jaar geleden werd ze wereldkampioen bij de junior dames. En hier komt Dijkert aan en Van Vleuten... Die geeft het zelfs nu op, lijkt het wel. Ja, die is gewoon moe gestreden. Die is helemaal kapot. Die zit al gewoon rechtop met de handen inmiddels uit de beugels. Gewoon op de zijkant van het stuur. Laat Dijkert dus nu gaan. De bel klinkt voor Chloe Dijkert Van Vleuten aan de overzijde laat het helemaal gaan. Chloe Dijkert uit de Verenigde Staten wint deze finale... die nooit een finale was van Annemiek van Vleuten. Dijkert pakt de gouden... In de finale van de individuele achtervolging van Vleuten al heel snel geklopt. En ook al wist je dat wel een beetje van tevoren, natuurlijk. Omdat uh, Annemiek van Vleuten al in, die, uh, in de, de kwalificatie met 9 seconden verschil verloor. Zal het tikje toch wel zijn aangekomen bij Annemiek van Vleuten. Die nu wel het publiek bedankt. Veel publiek hier, veel fans. Van Van Vleuten, want Wageningen-Abo-plaats is niet al te ver bij Apeldoorn vandaan. Maar ze was echt volkomen kansloos tegen het nieuwe fenomeen uit de Verenigde Staten. 21 jaar jong, Chloe Dijgert, pakt de wereldtitel op de individuele achtervolging voor Annemiek Van Vleuten. Wat een bizar groot verschil, uh, Sebastian. Ja, inderdaad. Ja. Zelden, zelden zo'n groot verschil gezien. Ja. Ja. Dit was echt uh, bizar. Ja. De verschillen zijn kleiner bij in die houtkamp, denk ik. Je hebt uh, 800 meter gezien, hè? begrijp ik, onder meer in Birmingham ja. bij de WK Indoor. Finale 800 meter bij de mannen. Echt een geweldige race van Adam Ksot, De Pool, 28 jaar. Hij was al twee keer Europees kampioen. door. onder andere in Amsterdam. Uh, twee jaar geleden. Hij had twee keer zilver gewonnen op een WK. En eindelijk op een WK de gouden medaille. Een uh, echt geweldige race van de Pool. Die uh, liet zien dat hij verreweg de beste was. 1'47", 47. Een halve seconde voor een Amerikaan. Wendel en op de derde plaats Ordonez. We gaan ons langzaam maar zeker opmaken voor finale. Met Nederlanders straks de 60-hoorden met uh, Visser. En natuurlijk de 1500 meter met Sivan Hassan. Daartussendoor ook nog wat andere finales. Het is gewoon genieten hier op het atletiekgebied in Birmingham. Goed, het was uh, Andy Houtkamp. Na twee gouden medailles met uh, baanwielrenster, Kirsten Wild op de koppelkoers. Genoeg nemen nu met het zilver, zo hebben we kunnen horen. Wild vormde een koppel met Amy Pieters en uh, moest de Britsen Archibald en Nelson voor zich dulden. Kok nu in gesprek met Zilveren Wild en Pieters. Amy, ik begin bij jou. Uh, was dit het maximaal haalbare? Um, ja, we hoopten natuurlijk om te winnen, maar ik denk als je naar de koers kijkt dat dit wel uh, het hoogst haalbare was. We verliezen niet met één punt. Dus uh, ja, ik denk dat we wel tevreden moeten zijn. Dus het is natuurlijk wel verzuur, maar ik denk dat we achteraf wel uh, een mooie medaille kunnen kijken. Ja, ze waren heel sterk hè? Ja, ze waren echt heel goed. Misschien hebben we in het begin een beetje erop uh, misgerekend. Het voelde ons denk ik best wel sterk. En we uh, werden een beetje overmoedig, maar uh, ja, ze kwamen echt heel hard terug en heel hard eroverheen. Ja, want daar zeg je iets, hè. Ik bedoel, jullie wonnen de eerste twee sprints, meen ik. En die derde, toen dacht je dat je hem binnen had. En uh, toen kwamen ze toch ineens voorbij zeilen. Was dat een soort van breekpunt in de wedstrijd? Ja, nou, ik denk uh, dat ze gewoon, gewoon heel sterk waren. En uh, ja... Daar kwamen ze er echt in de koers. en wij misschien iets meer uit de koers. Maar ik denk dat we een hele goede koers hebben gereden. En dat uh, dit is de eerste keer dat we zilver halen op een WK. Dus ik denk dat we eigenlijk best wel tevreden mogen zijn. Ja, maar, maar. Ja, maar kan je zeggen dat de Engelsen daar dan uh, moraal krijgen op dat moment? Ja, ik denk... Uh, ja, nee, ik denk niet. Ik denk we wel een hele goede koers hebben gereden. En het is natuurlijk de derde sprint. En verlies niet met twee punten. Dus het is niet dat... Het ene sprint die we hebben misgerekend... Uh, ja, we hebben gewoon het, uh, alles gegeven. En... Uh, ja, het is tweede plaats geworden. Hoe is het met jouw benen inmiddels? Want we zijn al een paar dagen bezig en uh, je hebt al heel veel gereden. Heel veel gewonnen ook trouwens. Maar hoe is het met de benen nog? Ja, het gaat eigenlijk nog best wel oké. Okay. Natuurlijk merk je wel dat je nu uh, flink wat koers in de benen hebt. Maar ja, hier heb ik ook heel wat voor getraind. Dus ik weet ook dat, dat je dit moet doen. En uh, ja, het gaat wel best oké. Okay. Nou, dit was een prima wedstrijd. En het blijkt maar dat jullie ook gewoon een goed duo zijn. Hè? Uh, en ik denk dan alleen maar uh, over twee jaar zijn de Olympische Spelen in Tokio. En daar staat hij op het programma. Gaan jullie daar lekker met z'n tweeën rijden? Nou, Laten we eerst volgend jaar naar het WK kijken, een nieuwe kans. En uh, we zijn deze winter samen begonnen en we hebben heel veel progressie gemaakt al. En uh, ja, eerst naar volgend jaar met Tokio, uh, zeker een uh, doel op lange termijn. Voor jou ook? Tokio ja, is nog steeds heel ver weg, maar ik denk dat dit gewoon echt een hele mooie eerste stap was. En, uh, dus ik het afwachten hoe, hoe zo'n onderdeel ook ontwikkelt. Het is een nieuw onderdeel en uh, er zitten heel veel jonge talenten bij en hoe dat allemaal hoe dat zich ontwikkelt, ja, je weet het niet. Maar ik denk dat, uh, dat wij samen heel goed gaan. en uh, ja, Amy is technisch ontzettend goed in uh, koppelen. Daar kan ik heel veel van leren. En uh, ik denk dat we zo gewoon, gewoon hele mooie stappen kunnen maken. Goed, daar uh, ga je over nadenken. Uh, morgen, puntenkoers. Klopt. Ja En? Ja, ik heb er zin in. Dus? Daar gaan we er een leuke dag van maken. En je hebt al heel veel leuke dagen gehad. En we weten inmiddels wat leuke dagen met jou betekenen. Dat betekent uh, prijzen. Ja, nou ja, ik raad ervoor natuurlijk. maar. Uh... Uh, ja, het belooft natuurlijk helemaal niks, maar uh, ja, ik heb er gewoon heel veel zin in het is gewoon echt fantastisch om hier te rijden met het enthousiaste publiek. En, uh, ja, ik hoop dat ik er nog wel uit kan persen. Gefeliciteerd met jullie zilveren medaille. Ja, gaan wij de focus weer even leggen op het, uh, op het voetballen natuurlijk. Amal Saroglu in Breda, vlak voor het begin van uh, Nac Breda tegen Feyenoord. Ik krijg wel signalen van sommige mensen die zeggen... ja, Feyenoord krijgt, uh, laat die uh, eerdere divisie gewoon lopen. Laat de competitie lopen, focus zich volledig op de bekerfinale. Ik vraag me af of, als dat zo zou zijn... of dat wel verstandig is als je naar de stand kijkt. Want ze moeten toch echt bij de eerste zeven komen... Want als je dan de bekerfinale verliest en je laat de competitie lopen... heb je helemaal niks. Krijg jij die signalen van uh, Giovanni van B, uh, Robert? Of, uh... <laughs> nou, ja, dan zou het heel betrouwbaar zijn. Nou ja, dat is, je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Ze moeten ook in de competitie uh, het goed blijven doen. Want ja, uh, AZ Feyenoord-Bekerfinale. AZ is gewoon de favoriet. En uh, AZ speelt ook beter voetbal dan Feyenoord. Dus die hebben ze echt zeker niet zomaar gewonnen. Uh, vierde plaats gaat rechtgeven op rechtstreekse plaatsing Europees voetbal. Omdat of AZ of Feyenoord de beker wint. Maar uh, ja, ze staan nu vijfde Feyenoord. Dus ze moeten omhoog. En dat gaan ze proberen. Te beginnen vanavond in NAC. Uh, in NAC, in Breda tegen NAC. We zijn een half minuut onderweg. Het is 0-0. Wel een wijziging nog in opstelling van NAC. Want uh, in de warming-up is, en dat is sneu voor hem... Oud Feyenoord Mitchell tevreden. Geblesseerd geraakt. blessure En kan daardoor niet beginnen aan deze wedstrijd. Kan helemaal niet meedoen zelfs in deze wedstrijd. En hij wordt vervangen door de man met dat schitterende rugnummer 97. De Nigeriaan Sadiq Umar. Die uh, zijn eerste basisplaats zo te pakken heeft. 75 minuten meegedaan tot nu toe. Bij NAC. Vier keer in totaal. Twee doelpunten gemaakt. Dat is een heel hoog moyenne. Twee goals in 75 minuten. Kijken wat hij nu kan. Ambrose voor uh, NAC. Voor het eerst in balbezit. Bal gaat naar de rechterkant. Naar Aguirre Pong. Heel veel ruimte bij Angelino aan de linkerkant. Dix die knijpt te laat. Ja dat heeft hij nu wel in de gaten. Maar de bal gaat eigenlijk iets te laat naar Angelino. Hij krijgt er toch nog een vervolg bij. Moet de voorzet komen van Ambrose richting uh, Umar. Maar die bal is te hard. En gaat aan de andere kant van het veld over de achterlijn. Op de zijlijn moet ik zeggen. Ingooi voor Feyenoord, voor Haps aan de linkerkant van het veld. Een feestwerkelijk om hier te zijn in Breda. Een geweldige sfeer. Vooraf gaat aan de wedstrijd. Vuurwerk, veel rook. En afgeladen tribunes. Dat is in veel stadions anders natuurlijk. De laatste tijd in de Eredivisie. Maar hier hebben ze wel zin in een feestje. En ook al valt het resultaat tegen. Dan hebben ze nog steeds wel zin in een feestje. We zijn een kleine twee minuten onderweg. de Ingooi van Haps gaat richting Boetius. Wordt niet bereikt. Maar met een mazzeltje wel Berghuis. Die gaat op de bal staan. En verliest op die manier aan Ambrose. En zo kan NAC weer verder met Angelino En teruggespeeld naar Pablo Mari. Maar NAC begint goed. Want het begin is echt voor de ploeg uit Breda. ze jagen Feyenoord af. Nog niet kansen gecreëerd of zo. Maar toch, je merkt wel dat ze hier het initiatief naar zich toe willen trekken. En voor Feyenoord, dat heeft Giovanni van Bronckhorst al vaak gezegd. Is het zo belangrijk hoe ze aan een wedstrijd beginnen. Want als Feyenoord er niet vanaf het begin lekker in zit. Zo zei van Bronckhorst. Dan komt het eigenlijk ook bijna nooit goed. Dus moet Feyenoord wel aan de bak. Want ze zitten er, er nu niet lekker in. Het begin is namelijk voor NAC. Manu Garcia nu aan de rechterkant. Heel dicht in de buurt bij zijn coach Stijn Vreven tegen de rechterzijde aan. Via de karambol krijgt hij de bal mee. 15 meter verder aan de rechterkant komt hij heel dicht bij het 16 lied van Feyenoord. Maar levert hij de bal in bij Boetius. Die levert de bal zelf ook weer in. Maar dan is er al gevlacht en gefloten voor buitenspel. En krijgt Feyenoord dus een vrije trap op de eigen hoofd. Leuk begin in Breda bij NAC Feyenoord. 0-0 na drie minuten. Ja, Richard van der Maren, Heerenveen moet, Anders gaat er gemor van de tribunes klinken voor zover dat niet al het geval is. En Willem moet, nou, eigenlijk voor hetzelfde. Ja, Willem II absoluut nog niet veilig. En uh, bij Herenveen het publiek, maar ook de spelers, de technische staf eigenlijk iedereen. Ze verwachten de playoffs om uh, Europees voetbal. Maar Herenveen uh, staat negende en ADO Den Haag op dit moment achtste. De achtste plek geeft recht op uh, de playoffs. Maar de negende niet. Het verschil met uh, ADO is vier punten en Herenveen niet in vorm. Ik heb ze vorige week zien spelen tegen Excelsior. Dat uh, was niet best. En toen werd er inderdaad ook uh, veel gemord door het uh, publiek. Veel lege Stoeltjes. Ik hoor Armand net zeggen in Breda: een geweldige sfeer. Een feest om daar te zijn. Nu is het hier ook altijd wel oké okay in, Herenveen. Maar veel, heel veel lege stoeltjes. Nog veel meer dan vorige week tegen Excelsior. En Dumfries, hij terug na een schorsing. Gaat nu de middenlijn over. Herenveen dat uh, vol de aanval zoekt in de eerste minuten. Tegen het uh, rood-zwart van Willem II. Erwin van der Looy die er. Een redelijk verdedigende tactiek op nahoud in veel uitwedstrijden. Nu ook weer met twee controleurs op het middenveld. Met ook ok Betje en Sol voorin als de twee gevaarlijke spitsen. Want dat zijn ze zeker. Met respectievelijk 10 en 9 goals. Herenveen heeft de bal aan de rechterkant. Speelt hem even terug naar Piri. En zo is het in de beginfase. Zoeken heeft Herenveen het meeste bal Na bijna 5 minuten 0-0. Sebastian, de, de klappers komen nu aan bod, geloof ik. De klappers. wat zullen we zeggen? Uh, de, de, de grote jongens in de finale van de sprint. Ja, ook al doen hier geen Nederlanders meer aan mee... die lagen er gisteren allemaal al uit. Dat was een ontluistering, Harry Lavrijzen en Jeffrey Hoogland. Is het altijd mooi om naar dat individuele sprinttoernooi... bij de mannen te kijken. De finalisten van deze editie, Jack Carlin, 20 jaar jong... uit Glasgow in Schotland, dus namens Groot-Brittannië... moest de afgelopen seizoen een beetje in de wachtkamer plaatsnemen... werd wel ingezet op de teamsprint, ook in dit toernooi... waarbij de Britten tweede werden achter Nederland. Maar nu mag hij dan, omdat Ken... Net is teruggekeerd Jason Kenny naast de voor eigen kans gaan. En staat dus in de finale, zijn eerste grote finale. Matthew Gletscher is de tegenstander. 25 jaar uit Adelaide in Australië. Vierde op de Olympische Spelen. Vierde vorig jaar op het WK. Vierde alles een keer in Cali in 2014. Het wordt tijd voor een wereldtitel. Hij pakt in ieder geval een medaille, dat weet hij zeker. Maar Gletscher staat in de finale. Hij rijdt op kop op dit moment. Laatste ronde van deze eerste serie. Het is best of three, dus je moet twee keer winnen. Halverwege de bocht. Prachtige acceleratie van Gletser, die in één keer naar beneden stuurt. Maar ook die Brit Carlin heeft heel veel snelheid, maar die moet buitenom. Want Gletser uit in het sprintersvak. Komt Carlin nog buitenom? Nee, dat komt er niet. Het staat 1-0 voor Matthew Gletser uit Australië... in deze finale van het individuele sprinttoernooi voor de heren. Goed, Andy dan bij Elkens en Nicolaas in de baan, hè? Ja, onder andere. Maar het is ook heel spannend wie er wereldkampioen gaat worden. Wordt dat Warner, de Canadees, of Maier, de regerend wereldkampioen outdoor? Het is spannend omdat het verschil tussen beide heren heel klein is. En we bezig zijn aan, de laatste, uh, aan het laatste onderdeel, de 1000 meter. Warner komt nu over de finish, krijgt de bel. En uh, uh, ziet dat uh, Maier iets uh, achter hem ligt. Ik kijk naar Elko Sint-Nicolaas. Die gaat nu de Amerikaan voorbij. Dat is belangrijk, want uh, daar staat hij maar met enkele punten op achter om vijfde te worden. Maar Warner gaat hij het winnen van van Meijer. Het zou verrassend zijn hoor. Daar gaat Warner in de laatste bocht. Ze zijn helemaal kapot na zeven onderdelen. Straks liggen ze uitgeput op de grond. En uh, Meijer lijkt het een beetje uh, te gaan verliezen. Warner komt nu over de finish. En dan komt nu Meijer vallend en struikelend en helemaal kapot over de finish. En Elko Sint nicolaas komt in 2.45, 2.46... ...over de finish en zal op de vijfde plaats eindigen. Maar ik ben benieuwd wie er wereldkampioen wordt. Damien Warner van Canada of uh, Meyer, Kevin Maier uit, uh, uh, uit Frankrijk. Vooralsnog is het Warner, maar nu komt de tijd van Maier. Dat is belangrijk... Warner wordt tweede en Meijer wordt, als ik het goed zie, eerste. Inderdaad, Meijer toch nog eerste. Het scheelt vijf punten. 6343 voor Warner. 6348 voor Meijer. Dat is echt ongelooflijk. Ik denk niet, even kijken, het is ooit één keer eerder gebeurd dat er zo'n klein verschil was tussen de nummers 1 en 2. En dat was in 2006. André Niklaus uit Duitsland won toen van Brian Clay. Nu de eerste plaats voor... Uh Kevin Meyer en Damien Warner tweede. En uiteindelijk is Eelco Sint Nicolaas vijfde geworden in de meerkamp. Top vijf dus. Allemaal, je zei net, ja, het begin van de wedstrijd is een beetje bepalend. Uh, vaak voor het duel dat Feyenoord uh, zal gaan spelen. Nou, we zijn nu een minuutje wat onderweg. Een minuutje of zeven. Hoe ziet het eruit? Nou, Feyenoord is het verhaal niet. Na acht minuten is het 0-0. Maar wat een krankzinnig begin in Breda. Want al na vier minuten voetballen is de trainer van NAC naar de tribune gestuurd. Dat moet een uh, dat record zijn. En dat kunnen mensen vast wel ergens gaan opzoeken die daar verstand van hebben. Maar na vier minuten moest Stijn Vreven al weg. Hij was werkelijk uitzinnig van woede. Furieus, zelfs voor zijn begrippen ging dit wel heel ver na een incident... waarbij Omar werd weggestuurd en opdook vlak voor de neus van Brad Jones. Die kwam aflopen en maakte zich breed. Omar liep daar heel slim tegenaan. En ja, Nijhuis die vond het geen penalty. En Vreven, en daar kan ik me eigenlijk wel in vinden, vond dat wel... Maar Nijhuis naja gaf de strafschop niet. Ja, Vreven uit zijn coachvak rende bijna het veld in. En dat moet je bij Bas Nijhuis niet doen. En hij was heel resoluut. Je moet weg. Zei hij tegen Vreven. Hij weigerde weg te gaan. Stijn Vreven ging eerst gewoon heel resoluut in zijn dugout zitten. Met een kopje thee erbij. Ging lekker drinken. En toen kwam de vierde man erbij. En die zei ja, je moet echt weg. Want de scheidsrechter heeft hij gewoon weggestuurd. Stijn Vreven voor de derde keer dit seizoen in een wedstrijd naar de tribune gestuurd... voor de derde keer in één seizoen. En opnieuw dus een schorsing die aanstaande is... voor de trainer van NAC. Heb je keuzes dan. ervoor hè? Anger management, noemen we dat Ja, zoiets, ja. Dat Misschien ja. ja, ja. een keer in een goede film, overzien met Jack Nicholson. Maar dat, dat is 0-0 is het hier na 9 minuten. Maar ja, na die vorige schorsing zei hij ook van... ik ga er wat aan doen. Hij zei tegen zijn assistent Rob Penders... dat hij hem in bedwang moest houden. Maar ja, hij kwam zo snel die dugout uitstomen... <laughs> dat niemand hem weer tegen kon houden. Dus ja, vreven weg... Nog wel dezelfde 22 op het veld. 0-0, dat wel bij Nak Feyenoord. Ja, Richard uh, bij Herenveen Willem 2, ook daar nog 0-0. Ja, tiende minuut uh, loopt. Herenveen heeft uh, meer de bal. Eén schot gezien van uh, Zeneli Datzelfde langs en over de goal bij Willem 2. Bij Brandenhorst nu de ingooi aan de linkerkant van het veld. Met uh, Woudenberg ging voor... Week opzichtig in de fout waardoor Excelsior kon scoren. De bal wordt nu teruggekopt door 1-0. naar de kant van Heerenveen. Opnieuw over de zijlijn. En dus wederom een ingooi aan de linkerkant met dezelfde Woudenberg. Alleen een paar metertjes winst nu Heerenveen. Dat het spel maakt zoals dat bijna altijd zo is in thuiswedstrijden. De bal ploft nu voor de derde keer binnen 40 seconden over de zijlijn. blijft dan daar ergens in de gracht liggen tussen het publiek. En het veld. En dan komt er snel een andere bal. En mag Woudenberg opnieuw gooien voor de derde keer. Dus binnen 30 seconden. En steeds pakt hij een paar metertjes winst. 11 minuten inmiddels op de klok. Nu vangt Streppel de bal. Zo is het allemaal wat rommelig in deze fase van de wedstrijd. Willem II nog niet gevaarlijk geweest. Eigenlijk nog niet of nauwelijks in het strafschopgebied van Heerenveen. Dat dus één mogelijkheid heeft gehad tot nu toe met dat schot van Zenedi. 11 minuten bijna op de klok in het Abellenstra stadion. 0 tegen 0. Goed, alweer een uurtje voorbij. Zometeen nog één. Daarin onder meer de 60 meter horde finale bij de dames. En de 1500 meter finale met uh, uh, Sivan Hassan. Natuurlijk, we zijn er live bij. Excelsior, hij zet afgelopen 1-2, PSV Utrecht 3-0. NAC Feyenoord 0-0, Heerenveen Willem 2-0-0. Graag tot zo. NPO Radio 1. Ik heb het idee dat mijn verhaal zo groot en overdreven is... dat dat mensen afschikt. Nathan, 23 jaar. Door zijn moeder verwaarloosd, door zijn klasgenoten niet begrepen en gepest. Als je het allemaal optelt, kan je denken van... Nou, als je het allemaal in één film stopt, is het overdreven. Deze week in Radio Doc. Nathan. Een radioverhaal over leven op de puinhopen van een zware jeugd. Volgens mij is mijn moeder niet zo goed tegen me geweest. Volgens mij heeft mijn moeder best wel veel... Nou, het ding gedaan. Morgenavond om 9 uur in Radio Doc de documentaire Nathan. Ik vind het nog steeds moeilijk om over te praten. Maar ik, ik sneed mezelf. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Vraag een accountmanager buitendienst wat DAB Plus is en je hoort... DAB Plus? Ja, dat is die nieuwe online tool voor je rittenregistratie.